De supporters raakten slaags met Italiaanse voetbalfans... bij het metrostation in de buurt van het San Siro-stadion. Daar speelde Ajax tegen AC Milan... om een plek in de achtste finales van de Champions League. Het werd 0-0, Ajax werd daarmee uitgeschakeld. Een gebouw van het Universitair Medisch Centrum Groningen... is vanmiddag ontruimd nadat er losliggend asbest was ontdekt. De asbest werd bij werkzaamheden in het triadegebouw aangetroffen... boven plafondplaten en achter brandschotten boven deuren... Om gezondheidsrisico's te beperken wordt het hele gebouw afgesloten. Dat duurt in ieder geval tot en met donderdag als de uitslagen van verschillende testen er zijn. De kans dat mensen in het gebouw zijn blootgesteld aan asbestdeeltjes is volgens het UMCG bijzonder klein. De invoering van het leenstelsel voor masterstudenten wordt een jaar uitgesteld. Dat heeft minister Bussemaker gezegd in de Tweede Kamer.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 De provincie Noord-Holland is geschokt door het gedrag van een oud-gedeputeerde. De inmiddels overleden GroenLinks-gedeputeerde Moens... verrichtte werkzaamheden voor het bedrijf E-Concern, terwijl hij nog gedeputeerde was. Moens stelde het bedrijf destijds voor dat te verzwijgen om gedoe te voorkomen. En in de Champions League heeft FC Barcelona met grote cijfers gewonnen van Celtic. In Spanje werd het 6-1 en daarmee pakte Barcelona de groepswinst in groep H.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 Binnen zit Herman van der Zand. Ze zijn omstreden tegenwoordig. De seculiere kerstliedjes in de Rooms-Katholieke kerk. Stille nacht en de herdertjes lagen bij nachten... staan bijvoorbeeld niet meer in de liturgieboekjes. En toch denk ik dat de paus zelf uitgerekend vandaag... de kerst-LP van Andy Williams nog eens heeft opgezet. En hij zingt mee... It's the most wonderful time of the year. Ja, dat hebben we vanavond voor u in het oog. Nou, het is 11, 12, 13 vandaag, dus veel getallen. 5000 bijvoorbeeld, dat is bijna het aantal vrijwilligers... dat het ouderenfonds Fonds kan bijschrijven... na het programma van Gerard Joling en Gordon over de ouderenzorg. We weten die nieuwbakken hulpjes wel wat hen te wachten staat... Nog een getal, 368, want zoveel militairen wil het kabinet naar Mali sturen. De Tweede Kamer sprak er vanavond over. En we hebben ook primgetallen. Twee Belgische wiskundigen hebben daar een boek over geschreven. Of liever een boek over hun liefde voor primgetallen. Die al 2000 jaar grondig worden bestudeerd. En verder waterbedrijf Vitens, dat zich terugtrekt uit een project in Israël. Terwijl net een deal was gesloten met de Israëliërs. Hoe zit het met het waterbeheer in die regio? Eerst het nieuws van... Het ging eigenlijk best wel goed met ons. Woensdag 11 december. We werden heel goed behandeld. Uh, op alle vlakken wat we wilden, dat kregen we... Ja, Judith Spiegel was dat. En haar man, Boudewijn Berendsen. Vanmiddag spraken ze op een persconferentie. Tweetal was sinds juni ontvoerd in Jemen. Hun ontvoerders zorgden dat ze niet tekort kwamen. Het hok heeft zich uiteindelijk helemaal, is helemaal volgekomen met troepen. Er kwamen airconditionings, er kwamen anti-nuggetenten. Er kwamen, ja weet ik, veel soort repen, Er kwamen kilo's fruit elke dag. Uh, nou ja. Vooral in het begin maakten ze wel angstige momenten door. Nou, sowieso het eerste moment. Het is niet heel geestig als er vijf of zes van die guns op je gericht worden. Maar snel daarna begon de ontvoering een luchtiger karakter te krijgen. We waren ontvoerd. Een uur daarna komen we in een huis, mogen de blinddoeken af. Die staat helemaal te trillen op je benen. Staat er een maaltijd klaar alsof de koningin op bezoek komt. En waar wij ging zeggen, ja, je blijft ook heel beleefd. Ja, sorry, we hadden al geluncht voor de ontvoering. <tiedacht> En zelfs het filmpje waar Spiegel een dramatische oproep doet... blijkt achteraf te zijn geacteerd. Want de zeiden, we gaan een filmpje van jullie maken. En dan gaan we zeggen dat je over tien dagen doodgaan. En jullie vroegen, ja echt? We zeiden, nee, tuurlijk gaan jullie niet dood. En nu kwamen de tranen wel, wat tijdens de opname van het filmpje niet lukte. Ze zaten nog een beetje te giebelen vlak voordat het filmpje gemaakt werd. Maar ze zeiden wel, jullie moeten wel huilen. En um, ik heb best wel veel gehuild. Maar... Ja, maar toen niet. Toen lukte het gewoon niet. De daders van de geruchtmakende mishandeling in Eindhoven... hebben in hoger beroep dezelfde straf opgelegd gekregen... als de rechtbank ze eerder al oplegde. Het Hof vond dat de privacy van de daders was geschonden... door het vertonen van beelden van de mishandeling. In dit geval had het Openbaar Ministerie, dat bleek ook toen ze het beroep instelden... heeft zelf vastgesteld dat stilstaande beelden hadden kunnen volstaan. Dat daarmee het doel al was gediend.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 Door een Belg in een filmpje op YouTube. O, oh, de creme, o oh, wilders, tawahiti walen om, pas maar op een autobom, Allah akbar Allahu akbar. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Staat er in de kranten van morgen, Freddy Fontein? Nou, daar staat in dat er nog steeds wordt gesjoemeld met de prijzen van reizen. Dat staat in de Telegraaf. De autoriteit Consumenten Markt zegt dat er van nu af aan geen waarschuwingen meer worden uitgedeeld. Er wordt meteen gestraft als reisorganisaties dat uh, doen ze dan. Prijslokkertjes gebruiken en dan komt er later nog van alles bij. Een boete kan oplopen tot 450.000 euro. Oudere leraren hebben steeds vaker een conflict met hun school. Vaak in verband met ontslag. Blijkt uit cijfers die trouw heeft van de vakbond CNV Onderwijs. Dit jaar hielp de bond al 550 leden van 58 jaar of ouder. Het zijn er bijna vijf keer zoveel als drie jaar geleden. Een oudere om reden van zijn leeftijd ontslaan mag niet. En volgens de bonden hebben scholen geen goed ouderenbeleid. De PvdA gaat vragen stellen aan de minister. De curatoren van energiebedrijf Econcern dienen een klacht in... omdat accountantskantoor PwC een jaarrekening heeft goedgekeurd... waar weinig van klopt. Het FD schrijft dat het bedrijf bijna 88, 86 miljoen euro winst maakte... moet ik het ook wel goed zeggen, 86 miljoen euro winst maakte... maar op papier stond een verlies van enkele tientallen miljoenen. Econcern is in 2009 failliet verklaard. Het bedrijf was bekend van het windpark Prinses Amalia op de Noordzee. En steeds meer landen voelen er wel wat voor om een supporterscamping op te zetten bij het WK Voetbal in Brazilië. Er komt er zeker een Belgisch. En zelfs Ghana heeft zich bij de Hollandse organisatie van de Oranje Camping gemeld. Begrijpelijk, schrijft het AD, want een middenklasse hotel gaat tijdens het WK 600 dollar per nacht kosten. En zelfs een kamer in een sloppenwijk kost nog 150 dollar. En nog meer voetbal. Voor het eerst is een vrouwelijke Nederlandse voetballer verkocht aan een buitenlandse club. Sherida Spitsen van FC Twente heeft een contract getekend bij Liljeström. En grappig is dat Trouw boven het stuk schrijft dat Spitsen niet wil zeggen voor hoeveel. Terwijl de Volkskrant gewoon meldt dat de transfersom 25.000 euro is. De grootste datingsites gaan informatie uitwisselen om nep datingsites aan te pakken. Dat is een onderdeel van een plan voor een keurmerk veilig daten. De consument, ja, dat wil je ja, ook veilig dat doen. Dat wil je wel hebben. Ja, Spits schrijft erover. Volgens de serieuze dating sites hebben zij heel veel last van die nep-concurrenten. Die man zegt, die proberen mensen te laten betalen... maar uiteindelijk is er op zo'n site geen vrouw te bekennen. Topkok Alain dan. die gaat eten maken voor de bemanning van het internationale ruimtestation ISS. Fransman Ducas is eigenaar van zo'n 25 restaurants met bij elkaar 17 Michelin sterren. Of het om echt astronautenvoedsel gaat, dat is uit het bericht in het AD niet helemaal duidelijk. De gerechten hebben wel namen als kreeftenpate en geconfite eend. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. The first right. Home, zo heette het oorspronkelijk, maar de Beatles hebben het uiteindelijk Two of Us genoemd uit 1970. Bijna 400 Nederlandse militairen en politiefunctionarissen gaan volgend jaar naar Afrika om in Mali een bijdrage te leveren aan de VN-missie Minusma. De Tweede Kamer gaat daar waarschijnlijk mee akkoord. Zo bleek vanavond al Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond Herman. Ja, Dus ook de Kamer die vindt het zinvol dat we naar Mali gaan. De Kamer vindt het in meerderheid zinvol om deze missie te gaan uitvoeren. En vanaf volgend jaar zitten daar dan de eerste Nederlanders... in een nou ja, enorm gebied van 600 bij 300 kilometer. Vooral in het noorden van Mali. En wat gaan ze daar dan doen? Nou, minister Hennis van Defensie heeft het steeds over. Zij zijn de ogen en de oren van de overkoepelende VN-missie. Nederland doet het beeld en geluid van de missie, zegt ze... In het grote land dat toch door het kabinet... zo'n beetje de achtertuin van Europa wordt genoemd. Want het noorden van Mali is een broedplaats geworden... van extremisme, van terrorisme. En daar kan ook Nederland last van krijgen, is de redenering. Um, die missie gaat daar ook naartoe vanuit een economisch belang. Want grondstoffen uit die regio zijn belangrijk voor de Nederlandse havens. En ja, ook uit solidariteit met de bevolking daar is de missie zinvol. Want Nederland heeft er baat bij als er in die regio stabiliteit terugkomt. Vindt een groot deel van de Tweede Kamer... Um, niet de hele Kamer trouwens, want de PVV, de Partij voor de Dieren en uh, de SP zijn er niet voor. Ja, uh, vo vo dat begint al volgend jaar, dan moeten we de ja. ogen en oren zijn en het loopt tot 2015. Wat, wat, wat heeft Nederland dan daar uh, gerealiseerd, voor elkaar gekregen? Ja, dat was nou precies een belangrijke, debat, een belangrijke vraag die in het debat van vanavond speelde. Wat is nou precies het doel van die missie? Uh, of zoals minister Timmermans het zei, wat doen we daar eigenlijk in die zandbak? Nou, daar had het kabinet wel gedachten dus over toen het in november dit besluit werd genomen. Minister Hennis van Defensie had toen in de Volkskrant... nogal ambitieuze gedachten over het doel. Er moest een stevig bestuur komen in Mali. Het land moest geen vrijhaven meer zijn voor terroristen. En de bevolking moest zich beschermd voelen. Nou, dat allemaal in twee jaar tijd. Nogal pretentieuze ambities dus. En daar hadden de Kamerleden zich nogal aan gestoord. Zelfs de eigen VVD-fractie van minister Hennis. Ik laat je een stukje van het debat horen... tussen Bram van Ooyek van GroenLinks en... Han ten Broeke van de VVD. En ten Broeke was heel helder over wat volgens hem de bedoeling is. We gaan er, als het aan ons ligt, heen om bij te dragen aan een missie... die helpt een aanslag in Europa te voorkomen. Of om vluchtelingenstromen te stoppen. Of om internationaal terrorisme eh, in te dammen... om te laten zien dat er geen vrije havens voor terroristen mogelijk zijn. We gaan er niet heen om meisjes naar school te kunnen laten gaan. Excuses, er is een interruptie van de heer Van Ooyek. Gaat u gang, meneer Van Ooyek. Dank u voorzitter. Uh, ik zou hem willen vragen, is bijvoorbeeld bevordering van de internationale rechtsorde of uh, wereldwijde respectering van mensenrechten, van de universele verklaring van de rechten van de mensen. Past dat in de visie van de heer Ten Broeke ook onder de categorie Nederlands Belang? Of is dat iets wat uh, voor hem geen reden zou kunnen zijn om de missie te steunen? Dirk van Broeke. Voorzitter, ik, ik probeer dat soort abstracte containerbegrippen... waar sommigen altijd hele warme gevoelens bij krijgen... toch vooral te vertalen in concrete uitgangspunten. En het eh, terugdringen van de terrorismedreiging. Eh, het eh, zekerstellen van grondstoffen. Eh, eh, niet alleen de leverantie, maar ook de prijzen. Um, en natuurlijk ook uh, de uh, verschrikkelijke vluchtelingenstromen... die niet alleen binnen het land plaatsvinden... maar ook in de buurlanden. En die weer allerlei andere ellende met zich meebrengen. Uh, dat vind ik hele concrete en uitlegbare doelstellingen. En ik denk dat we van voorgaande missies ook hebben geleerd... dat we helder en concreet moeten zijn. Mijn vraag is meer waarom is bijvoorbeeld... Uh, het zekerstellen van grondstoffen... Uh, concreter dan uh, burgerbescherming... of respect voor mensenrechten uh, ter plekke? Het gaat mij om... Uh, of ik goed begreep dat er toch een zekere rangorde is... in datgene wat uh, de heer Ten Broeke namens de fractie van de VVD... als motief voor deze missie uh, wil accepteren? Ik pleeg over het algemeen niet een soort moreel meetlatje te hanteren... op uh, wat de motieven uh, zijn en welke rangorde daarbij kan worden aangegeven. Ik vind dit uh, zeer concrete doelstellingen. Ik denk dat het goed is om daar concreet en eerlijk over te zijn. Dit is ook in het directe belang van Nederland. Want voorzitter... Wij maken ons als VVD-fractie geen illusie. Dat deden we niet in oerskam. en dat willen we ook niet ten aanzien van deze missie doen. Je stuurt niet je best bewapende mensen... je best getrainde mensen... als je geen rekening mee houdt dat er stevig geknokt kan gaan worden. De regering is daar gelukkig dit keer helder en eerlijk over. En die illusies, die moeten we niet weer hebben. Dat is niet eerlijk naar de militairen. Dat is niet eerlijk naar degene die, die vragen beantwoorden. beantwoorden. Dat is ook niet eerlijk naar de burger... In Nederland, van wie wellicht wordt verwacht dat ze niet alleen de militairen steunen, want dat doen ze meestal wel, maar ook de missie. Voorzitter, ik zeg tegen de regering: dit wordt geen kuifje in Afrika. Nee, er wordt uh, stevig geknokt, is de verwachting van hand in broeken. Het is een risicovolle operatie en de militairen die dat gaan doen, die moeten niet op een missie worden gestuurd met uh, dusdanig hoge verwachtingen over herstel van stabiliteit in de regio dat die missie bij voorbaat uh, mislukt is, vinden ze dus bij de VVD in de Tweede Kamer. Ja, hij zei ook, uh, deze missie is in het directe belang van Nederland. Ja. Het benadert heel erg dat wij er hier ook iets aan hebben. Is dat ook de visie van het kabinet? Nou, minister Timmermans maakte vandaag een uh, onderscheid tussen die grote overkoepelende VN-missie van 12.000 mensen aan de ene kant. Want de, die heeft inderdaad als doel stabiliteit in de regio bewerkstelligen. Verzoening tussen de strijdende partijen. Ervoor zorgen dat er weer een functionerende politiemacht komt. Um, en aan de andere kant, zei Timmermans, staat de opdracht die de Nederlandse missie meekrijgt. En dat is inderdaad het verzamelen van inlichtingen die uh, ogen en oren zijn. Het opzetten van een methode om dat te doen. Uh, op een manier die uh, over een paar jaar door een ander land uh, zonder al te veel problemen kan worden overgenomen. Luister maar. De eerste vraag die mij altijd gesteld wordt... wat moeten wij in hemelsnaam in die zandbak? En dan is het antwoord op die vraag... wij verdedigen onze strategische belangen... en we helpen de Malinese bevolking weer op eigen benen te staan... in een proces van verzoening. Omdat dat ook in dienst is van onze strategische uh, belangen. Ook in de bestrijding uh, uh, van uh, islamitische uh, terrorisme. Dus dat is de context die ik als minister van Buitenlandse Zaken... natuurlijk voortdurend ook voor mijn rekening wil nemen, omdat ik er sterk in geloof... dat we hier bezig zijn met een goede zaak... die rechtstreeks raakt aan onze directe veiligheidsbelang. Ja, en daar knopt minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... die twee op het oog tegengestelde belangen toch knap aan elkaar. Ja, nou hadden we uh, gisteravond in het oog... Dick Sandé van instituut Klingendaal... Uh, op zich voorstander van de missie naar Mali. Uh, maar die verbaast zich over... Uh, een praktische zaak. Bijvoorbeeld ja. over het feit dat er alleen uh, gevechtshelikopters meegaan en geen transporthelikopters. Die mensen zouden kunnen afvoeren in geval van nood. Hebben ze daar in de Kamer ook over gehad? Zeker is dat een belangrijk onderdeel van het debat geweest, want uh, er zijn al wel afspraken gemaakt met bijvoorbeeld de Fransen over het gebruik maken van Franse helikopters, als het nodig mocht zijn. Maar daar vertrouwen ze in de Kamer niet helemaal op. Uh, eerdere ervaringen hebben geleerd Schrebrenica bijvoorbeeld, dat die afspraken misschien niet helemaal waterdicht hoeven te zijn. Uh, dus de Kamer heeft erop aangedrongen vanavond dat er ook inderdaad twee transporthelikopters meegaan. Maar minister Hennis van Defensie voelt daar helemaal niks voor. Het kost te veel geld, uh, zegt ze. En bovendien, het is niet nodig. Uh, als het nodig was geweest, dan had het kabinet het gelijk wel uh, voorgesteld. En mocht blijken in de loop van de missie dat die helikopters toch nodig zijn, dan kan alsnog worden besloten om ze te laten invliegen. Want, uh, zei Hennis net, als je dapper genoeg bent om militairen te sturen, dan moet je ook dapper genoeg zijn om tijdens die missie nog extra materiaal te sturen als dat nodig is. Nou, um, het debat loopt nog, dus hoe dit eindigt is niet helemaal duidelijk. Die helikopters waren voor bijvoorbeeld CDA en D66 heel belangrijk. Maar ook PvdA en VVD hebben daarom gevraagd. Morgen wordt het debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer afgerond. Dat is gebruikelijk bij dit soort beslissingen. Want het gaat toch om het uitzenden van militairen naar riskante gebieden. Het is een besluit dat zwaar weegt voor Kamerleden. En zo'n besluit krijgt dan een plenaire afronding. En dan weten we ook precies hoe breed de steun voor die missie precies is, Herman. Helder, dankjewel. Wilma? morning in the night that was before, that was before.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 Ja, yeah, dat had u wel begrepen, van Sam Means. Absurd, zo noemde de Israëlische regering vandaag het besluit van het Nederlandse drinkwaterbedrijf Vitens... om het samenwerkingsverband met het Israëlische waterbedrijf Mekorot te beëindigen. Vitens deed dat omdat het bedrijf tot de slotsom was gekomen dat gezamenlijke projecten niet losgezien kunnen worden van de politieke context, zoals het heet. Bij mij in de studio is Abel uh, Smit. Goedenavond. Goedenavond. Wateradviseur, onderzoeker aan de TU Delft. Ik ben net terug van uh, het bezoek van de handelsdelegatie aan de Palestijnse gebieden en Israël. Met uh, onder andere premier Rutte en de ministers Timmermans en Ploemen. U werkt al dertig jaar in het Midden-Oosten en zes uh, jaar in de Palestijnse gebieden. U wist toch al wel langer dat uh, water in het Midden-Oosten per definitie uh, politiek gebruikt kan worden? Ja, alles in het Midden-Oosten kan politiek gebruikt worden. Dus dat is voor insiders geen verbazing. Uh, het is toch altijd verrassend als het dan wel gebeurt. Maar het is ook jammer dat het gebeurt. Omdat de missie uitermate geslaagd geweest is uh, naar de Palestijnse gebieden. Er zijn een aantal interessante akkoorden gesloten voor onderzoek. Maar ook voor praktische samenwerking. En dan is een uh, politieke... Zaak die uh, de hele Nederlandse watersector geen dienst doet... is eigenlijk een jammer uh, ja. afhandeling van het geheel. Ja, ja. Maar goed, het hoort erbij, als je je hand in een wespennest steekt... dan uh, loop je ook het risico dat je gestoken wordt. Ja, want, want de hele uh, waterproblematiek is ook een soort wespennest. Hè? Het, is, het is een van de droogste gebieden. Ter wereld, Israëlische waterdeskundigen roepen al jaren dat de dag des onheils nadert. Hoe, hoe erg is het in Israël? Ja, het is uh, inderdaad wat u zegt, het is een droog gebied. Uh, wij hebben in Nederland ongeveer tien keer zoveel water beschikbaar... als uh, de gemiddelde bewoner van uh, het Israëlisch en Palestijnse Jordaanse gebied. Wat betekent dat het gebied geclassificeerd wordt als extreem droog... Uh, tegelijkertijd wordt in, nou, in Israël wordt natuurlijk heel goed omgegaan met het water. En dan krijg je de situatie dat de gemiddelde burger van Israël... bijna tien keer zoveel water per dag beschikbaar heeft... als de gemiddelde burger in Palestina. En dat schetst natuurlijk ook het politieke probleem. Dat het, de, het schaarse water wat er is, is ongelijk verdeeld. En uh, ja, de vraag is wat je daar ook als buitenlandse partij aan kan doen... om die gelijkheid uh, te vergroten... Um, en daar zijn we als Nederland goed mee bezig... in de vorm van waterdiplomatie. Hm. En dat zou voortgezet kunnen worden in allerlei relaties. Want waterdiplomatie, eh, hoe moet ik dat voor me zien? Dan, dan gaat u proberen... Je kan, je kan niet meer water maken natuurlijk. Nou, voor een deel wel. Uh, dat is wat Israël ook zelf al gedaan heeft. Uh, in zoverre is die crisis ook wel minder erg dan die voorgedaan wordt. Israël heeft is in een hoog tempo ontziltingsinstallaties gebouwd. En die zorgen ervoor dat er uh, de komende jaren... in Israël nauwelijks meer een watercrisis is. Integendeel, Want daar haal je zout mee uit... Het water uit de Middellandse Zee okay. wordt ontzield en dat heeft tot gevolg dat bijna 70% van de Israëlische drinkwatervoorziening uit ontzielte water gemaakt wordt. Nu is dat al 30%. De komende jaren worden er nog twee, planten bij, twee fabrieken bijgeleverd. En dat betekent dat dus 70% van het Israëlse water uit ontzeild water komt. En bovendien zijn de afgelopen drie jaren relatief nat geweest, waardoor het grote waterreservoir in het noorden van Israël vol staat. En je zou bijna kunnen zeggen dat er op het ogenblik een wateroverschot is in de regio. En er een uitstekende kans is om. Uh, Opnieuw te praten met de buurlanden, eh, Palestina en Jordanië, over een verdeling van het water. Ja, maar die hebben die installaties natuurlijk niet. Hè? Nee, Hoe er is, is de nu een hele kleine, hele kleine installatie, eh, relatief wordt er gebouwd eh, aan de, de Rode Zee, dus die verbindt het zogenaamde Rode Zee, Dode Zee project. Daar wordt een proefinstallatie gebouwd. Dus ook daar komt een ontzilteringsinstallatie. En dat water gaat ook verdeeld worden... tussen Jordanië, Palestina en Israël. En dat betekent dus ook dat er weer meer water bij komt. Nou, waar meer water is, de cake wordt groter... is het ook goed om aan tafel te gaan zitten... en met elkaar te gaan praten over hoe je het dan moet verdelen... en wat, welke prijzen ervoor betaald worden. Dus daar zit als het ware een, een, een window of opportunity... om weer het gesprek aan te gaan... En daar zou Nederland als klein, specialistisch land... wat bovendien ook gewaardeerd wordt... vanwege zijn kennis van de diplomatieke, diplomatieke verhoudingen in het Midden-Oosten... zou daar een prima rol kunnen spelen. Moet daar een scheidsrechter boven die zegt... Uh, jullie zoveel liter, jullie zoveel liter? Uh, ja, dat is misschien wel een mooi uh, voorbeeld. Uh, een scheidsrechter, een partij die meedenkt... Uh, met name in het Midden-Oosten heeft men niet behoefte aan partijen... die de vinger opsteken en zeggen, zo moet je het doen. Maar die als het ware wel de spelregels misschien weer opnieuw uitvindt... of helpt de partijen die spelregels opnieuw te gaan formuleren. Want, want hoe, hoe, hoe is bijvoorbeeld die, uh, de situatie met... want we hebben het over kraanwater hè, in, de, in de Palestijnse gebieden. Ja, daar zit, zeg maar, dat, daar zit met name bijvoorbeeld in het... Je hebt, de Palestina is natuurlijk onderverdeeld in de Westbank en in Gaza. In de Westbank is sowieso al het gemiddelde waterbeschikbaarheid... is vier tot tien keer minder dan de Israëliërs waterbeschikbaarheid. Als je praat over het gebied van Gaza, dan is het echt dramatisch slecht. Dan is die beschikbaarheid van goed drinkwater... die is minimaal volgens allerlei standaarden. En bovendien is er ook nog het probleem van het afvalwater... Dat ongezuiverd wordt. Vaak is er gebrek aan stroom en energie waardoor het afvalwater niet weggepompt wordt. Dus daar ontstaan situaties waar het, door het afvalwater door de straten stroomt. Ja. En er sprake is van echt een humanitaire ramp in Gaza. En daar zou ook een beroep gedaan kunnen worden op de westerse wereld om een ontziltingsinstallatie te bouwen. Ja. Wat ook al gebeurd is de afgelopen jaren. En de voornaamste Toezeggingen zijn tot nu toe gekomen uit de Arabische wereld. Mm -hmm. uh, en er is ongeveer nog een 250 miljoen euro nodig... om het uh, apparaat te laten bouwen. De tegenstellingen zijn dus enorm. Um, en dat is ook een van de redenen, denk ik... dat VITENS uh, zich heeft teruggetrokken... uit het samenwerkingsverband met dat waterbedrijf Mekelrot. Wat, wat dacht u toen u dat hoorde, dat, ze, dat dat niet doorging? Ja, dat is inderdaad dat verhaal van... je steekt je hand in een wespennest, dus dat levert een risico op. Het is... Ook zo dat. eigenlijk zou je onderscheid moeten maken tussen bedrijven die in bezette gebieden zelf werken, Joodse bedrijven. Daarvan heeft de EU duidelijk gezegd van daar moet je niet mee samenwerken. Maar Meeker kan... levert water aan. Um... Maar dat is een, wat, een andere wat, situatie. Wat is, ja. is een staatsbedrijf? Is een staatsbedrijf. Dus zelfs als een directeur daarvan zegt van. Ik uh, heb misschien wat moeite met de leveringen aan de Joodse nederzettingen. dan wordt hij ontslagen en komt er een ander. Uh, dus. En het meekrot levert ook water aan de Palestijnse gebieden. Dus dat ligt veel genuanceerder dan wanneer je zwart op wit zou zeggen... van het is een bedrijf dat gevestigd is in een Joodse nederzetting. Vindt u het niet wat naïef van Vitens dat ze zeggen... ja, dit wisten we niet, dan gaat het nu maar niet meer door? Het is jammer dat het op deze manier afgelopen is... omdat er door die samenwerkingscontracten... ook weer onderlinge contacten komen tussen Palestijnen en Israëli's... Um, dus ik hoop persoonlijk dat er toch weer een voortzetting kan komen... van de samenwerking. Ja. Uh, en dat die ook ten nut kan zijn van de Palestijnen in dat gebied. Ziet u dat ook gebeuren? Want we hebben van Vitens nog niet zoveel gehoord. Ja, dat is moeilijk om, de, om te voorspellen. Als ze mij zouden vragen, van wat wil je graag? Dan zou ik zeggen, van ga nog eens een nadenken wat verstandig is. Uh, en vraag vooral de Palestijnen wat hun uh, verzoek is... en waar zij mogelijkheden voor veranderingen zien. Oké, okay, duidelijk. Dank u wel voor uw uh, schets van de waterproblematiek in het Midden-Oosten. Ebel Smit, onderzoeker aan de TU Delft en wateradviseur. Dank u wel. Graag gedaan. Sebastian, step into my office, baby. Net een uurtje geleden is een benefietavond afgelopen... van Gerard Joling en Gordon om Geld in te zamelen voor ouderen in Nederland. Dat allemaal omdat de tv-serie Geen Cent te Makken immens populair is. Geweldige kijkcijfers. En er zijn zelfs bijna 5000 nieuwe vrijwilligers voor de ouderenzorg. Verslaggever Joris van den Kerkhof was bij die uitzending aanwezig en hij sprak met Gerard Joling en Gordon. Dank je wel. Okay. Hallo. Oh, yeah. oh, oh. Gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Waarmee eigenlijk? Ja, nou ja, met het ongekende succes natuurlijk dat het programma. Maar hij heeft uh, teweeg gebracht. En hoe komt dat? Ik denk dat we op een hele speelse en luchtige manier hebben laten zien... dat, uh, ja, dat er heel veel eenzaamheid hier is in Nederland bij ouderen. Ik bedoel, als je de verhalen leest, dat iemand uh, tien jaar lang dood in de woning heeft gelegen afgelopen uh, maand. <hums> Van de week weer uh, vier weken iemand dood in zijn huis heeft gelegen. Ik denk dat er gewoon echt sociale controle beter kan in Nederland. hoor, Dat we elkaar echt beter in de gaten moeten houden. Wil iemand geen hebben? Ja, ik dacht, dag een liefje. Ik heb hem hier al. Ik doe hem in mijn zak. En, en, en dus van die mevrouw? Van die en een mevrouw, ja. uit de uitzending. dus is schat, leuk. Je had niet een eigen om hem meteen na te tellen? Nee hoor, maar zij heeft ook in het programma gezeten. En we zijn een dagje met haar naar Vollendam geweest. Ze is 91, dus dat is nogal de moeite. Een hoop meegemaakt. Dus dat is voor ons heel bijzonder dat ze hier allemaal vanavond zijn. Maar leuk dat je er was en ik heb iedere keer de uitzendingen gevolgd. Oh, oh, en oh. ik ben zo gek op jullie. Heerlijk, oh, nou, lief, heerlijk. Lief. Hou We houden van jullie. Ja, en dat, en dat wou ik toch echt wel even zeggen. Zelfs mijn zus in Nieuw-Zeeland. Ja? die, die is heb jullie Nee, die heb jullie gezien. Nee, dat kan niet meer, zus 80. Oh. En ik ben 90, dus. Ja, dat kan niet meer. Nee, en nee dat kan en ik niet ben 90, meer. Op een gegeven moment niet. is dat mooi geweest. Ja, kom maar. Oh, Dankjewel. Mama, lief het. Goed aan je moeder, hè? Ga ik zeker doen, ga ik zeker doen, dankjewel. Is je ook oud en eenzaam? Ja. Deze mevrouw is wel... Ja. Nee, uw moeder. Nee, mijn moeder niet. Mijn moeder heeft gelukkig... Even, sorry, ja? dan komt hij daarna naar jou. Oké, okay, je... kom naar toe, ja. ja. Mee toe, Achter je, dan wil nog iemand aan je vragen? Ja. Oh. Oh. <laughs> hij heeft er geen kracht meer voor. Hij heeft er geen kracht meer voor. Nou, wilde ik een re reportage maken over alles wat hier gebeurde. Dat jullie de hele tijd zo hard aan het lachen zijn en... Oh, oh, oh, oh. En nu is de uitzending gedaan en nu zie ik ook aan jullie zelf... Ik denk dat dat ook de kracht is van het programma... dat je op een gegeven moment echt kunt lachen, maar ook een beetje kunt huilen. En uiteindelijk gaat het om ja, te laten zien dat die mensen het zo nodig hebben... dat eens een keer meer vrijwilligers zijn. En dat, dat is er dan te kort, zeg maar. En dat is natuurlijk een reden dat je natuurlijk die verschillen hebt. En ik denk dat ook mede het succes van het programma... het is uitbundig, maar ook heel klein en puur. Mm, maar ik was vooral op zoek naar uw eigen emotie. Die volgens mij nu echt als, als ik maar een beetje prik. Ja, omdat ik dat gewoon... Ik, ik hou daar gewoon van. Ik vind het... het ja, die aantal mensen allemaal zo puur. En ieder verhaal is beladen. Die mensen hebben allemaal iets meegemaakt. Zeker als je de tachtig bent of negentig bent of honderd bent. En dat, je, je hangt aan die lippen van die mensen. Zeker als ze nog gewoon goed bij hun hoofd zijn en hun verhaal zo kunnen vertellen. Dan blijft dat machtig mooi om naar te luisteren. Ja, heel bijzonder. Ging net nog even over je moeder. Die ja. is niet eenzaam. Nee, die heeft een vriend en die heeft het heel goed. En die is ontzettend blij. Ja, dus dat uh, is niet eens. Ook moet weer op de foto. De hè, hè? Maar Kom lekker Ja, ging Geer weer op de foto. En samen met Goor sprak hij met verslaggever Joors van de Kerkhof. Aan de telefoon heb ik Ingeborg van de Ven. Ingeborg, goedenavond. Goedenavond. U zat in de zaal vanavond. Hoe was het? Ja, het was heel leuk. Heel gaaf om mee te maken. Ja, echt een spektakel. Ja, maar dat ging ook over u. Want u, u, u bent onlangs begonnen met vrijwilligerswerk. Uh, ja, je mag gewoon jij zeggen hoor. U, dat klinkt voor mij zo formeel. Um, ik ben inderdaad net uh, drie weken bezig als vrijwilliger voor het Oude fonds. En ik ben, ik ben hier nu vanavond omdat ik het zelf heel leuk vind. Maar het is ook heel leuk om dat dan mee te maken. Ja, ja de hele een hebben, feestje die. was ja. het. Ja. Wat, waarom ben je dat gaan doen? Ja, echt naar aanleiding van het programma. Ik liep al een tijdje met het idee, ik ben zelf student en ik heb zeker twee ochtenden in de week uh, over om iets anders te doen. En ik liep al een tijdje met het idee van, nou goh, kan ik daar niet iets maatschappelijks voor doen uh, ja, wat, wat meer nut heeft dan uh, misschien een simpel baantje. En toen zag ik dit programma uh, en de, zeker de eerste paar afleveringen, uh, ja, de schrijnende momenten die daar echt in voorkwamen. Hm. En toen dacht ik van ja, ik wil dit gewoon doen, meteen. Ja. Dus toen heb ik me aangemeld. Ja. En wat, wat is het dan dat Geer en Goor hebben gedaan dat, u, dat, ja, sorry, dat, dat jou heeft getroffen? Ja, dat mij heeft getroffen. Uh, ja, de hele persoonlijke momenten. Sorry hoor, ik loop hier nog in de studio achter de schermen. Dus Geen probleem. Dus een beetje lawaaien. Uh, wat voor mij vooral trof ja, waren de schrijnende momenten en wat me veel heeft gedaan is dat je met een klein moment wat je zelf kan opofferen zoveel teweegbracht de emotie bij de Ouderen die zo ontzettend dankbaar waren voor een boodschap, een tas met boodschappen of voor een kopje koffie of een uitje. Ja, nou ja, zoiets kleins. Dat je daar dat mee teweeg kan brengen. Dat vond ik heel mooi. Ja, ja eh, Gerard en Gordon namen ze af en toe mee. Hè. Op een uitje laten we ze luisteren naar een fragment daaruit. Ze gaan in de bus. De twee meest overbetaalde diva's van Nederland leven een maand lang van een AOW'tje. Stulke kijken, heet dat zeker. De plaats van Twisten. Om aandacht te vragen voor het lot van eenzame ouderen. Dat noemen ze toch echt liefde? Dat is echte liefde. We krijgen straks met uitstappen allemaal een tena lady uitgedeeld. <lacht> om de boel een beetje nat te houden. Dat is in uw geval wel een tijdje geleden, denk ik. <lacht> en we willen graag beginnen met de eerste vraag. Wanneer heeft u voor het laatst seks gehad? <lacht> ja, Ingeborg, zo, zo, zo pakken zij het ook al. Is dat ook de manier waarop jij met, uh, met ouderen omgaat? Uh, nou, ik heb zelf niet echt het lef om meteen zulke grappen te maken. Ik vond het ook wel heel spannend de eerste keer. Uh, maar wat ik wel heel erg herken is dat als je gewoon jezelf bent en uh, ja, je vindt het leuk om een gesprekje aan te gaan, dat ouderen dat echt heel erg waarderen en dat ja, bijna in elke, elke zorginstelling dat soort inspirerende mensen te vinden zijn. Is, ja. is, is wat je hebt gezien uh, in, in, de, in de serie van, uh, van Gordon en Gerard Joling, is dat ook echt wat je in werkelijkheid tegenkomt nu? Um, nou, ik wil het wel in die zin nuanceren dat het natuurlijk niet een hele groep is vol met allemaal hele uh, vlotte, vlotte types in die zin. Maar uh, ja, wat je wel absoluut tegenkomt is gewoon een groep mensen die ontzettend dankbaar zijn dat jij iets met hen wil ondernemen. En die ook echt wel aangeven van dat, ja, dat mensen de hele week binnen zitten en dat als jij dan met ze naar buiten gaat, dat dat dan het enige uitje is in die week. Dus in die zin hebben ze dat wel heel goed neergezet en herken ik dat wel heel erg terug. Ja, en, je, en, je, en je blijft dit doen? Ik blijf dit echt doen, ja. Ik ben zo enthousiast, ongelooflijk. Ja, het is echt heel erg leuk. Nou, heel, ja. veel, heel veel succes met jouw uh, vrijwilligerswerk voor het ouderenfonds. Dankjewel dat ja. je even aan de lijn wilde komen. Ingeborg. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Van de Ven, dankjewel. Two, three... Five, seven. A prime number is the kind of number that should only be divided by itself. If you divide a prime number by anything else, a decimal point must be brought into hell. A prime number is a five. A natural number greater than one Eleven, thirteen, seventeen, nineteen If you divide a prime number Except for by itself or one It just won't even out to be much fun Sometimes it just repeats Right to infinity So divide it by itself or one And it'll come out evenly de dandy sounds met prime number, want voor het volgende onderwerp is het zeer toepasselijk. Ik heb twee heren aan de lijn, vanuit Turnhout in België, Paul Levrie en de Rudy Het zijn twee wiskundigen die elkaar op een bijzondere manier hebben ontmoet. En het boek dat zij samen schreven, en dat vandaag verscheen, De Pracht van de Primgetallen, begint met de ontmoeting tussen die twee, want de auto van meneer Vrie komt in botsing met de auto van u, meneer Pennen. En toen... Ja, hoe gaat dat? Er moest toen een uh, ongevallenformulier ingevuld worden. En er was natuurlijk, zoals dat altijd het geval is, wat wederzijdse irritatie. En ik, Rudy, probeerde dan altijd mijn medemens te overtreffen met uh, mijn wiskundekennis. Een beetje uh, haantjesgedrag. En toen ik dus mijn adres moest invullen uh, en ik kwam aan mijn huisnummer, zei ik... ja. 29, dat is toevallig een primgetal. En bovendien het kleinste primgetal dat de som is van drie opeenvolgende kwadraten. En uh, ik dacht, daar heeft mijn uh, tegenstander niet van terug. Ik hoopte dus dat hij uh, uit zijn evenwicht was gebracht. Maar wat antwoordde hij? En toen zei ik, oh, ja. mijn huisnummer 157 is ook een primgetal. En bovendien een omkeerbaar primgetal, want 751 is ook een primgetal. Ja, u was een beetje tegen elkaar aan het opbieden. Ja, inderdaad. Uh, inderdaad. Ja, ja, ja het, het, het, het is een geweldig verhaal. En zo wist u van elkaar, u bent uh, liefhebbers van de wiskunde. Uh, uh, maar, volgens een noot in de tekst in het boek... is, is, is deze ontmoeting, uh, laten we zeggen, een vrije bewerking... van een historische ontmoeting tussen twee andere wiskundigen. Inderdaad. De, ja. de, de historische ontmoeting tussen de Britse wiskundigen... Hardy en de Indische wiskundige Ramanujan. Hardy was een Brits wiskundige die op een bepaald moment een brief ontving van een Indier Ramanujan, waar hij nog nooit van gehoord had. En die brief die de, die stond vol met, met wiskundige formules. En eigenlijk vroeg de Indier of het mogelijk was dat hij naar Engeland zou kunnen komen om daar met Hardy te werken. Uh, Hardy heeft inderdaad aan die Indier omdat hij in die iets zegt naar Engeland gehaald. En dan bleek eigenlijk dat Ramanujan niet echt opgewassen was tegen het klimaat in Engeland. En ook niet tegen het eten in Engeland. Het was niet, niet, niet gekruid genoeg, het eten in Engeland. zodanig hij, dat hij uiteindelijk ziek werd. En in het ziekenhuis terecht kwam waar hij werd bezocht door Hardy. Die bij het binnenkomen zei, ja ik ben naar hier gebracht door een, een taxi met een nummer dat totaal oninteressant is. Namelijk 1729. Dat is een teleurstelling eigenlijk, dat nummer. Dat nummer was voor Hardy een geweldige teleurstelling... maar niet voor Ramanujan die dadelijk zei... nee, 1719 nee, is net een interessant getal... want dat is het kleinste getal... dat op twee verschillende manieren te schrijven is... als een som van twee derde machten. Ja, ja en, en zo, zo heeft u uh, die ontmoeting... Uh, geparafraserd. Precies. Misschien heeft niet iedereen nog voor ogen... wat een priemgetal getal, ook al wie was, meneer ja, een primgetal is een getal dat je niet meer niet kan breken als een product van twee getallen. Uh, zoals zes is twee maal drie, dat is geen primgetal. Maar zeven heeft geen delers niet meer, dat is alleen maar deelbaar door één en zichzelf. Dus dat heeft geen echte delers. Dat is een soort atoom, zeg maar, zoals de atomen zijn voor, voor de stof en de materie. Zo zijn de primgetallen, de bouwstenen van de getallen, die kun je niet meer verder opdelen als een product. ja. Ja. Nu heeft u een heel boek erover geschreven. Wat, waar, waarom, moest, waar, waarom moest dat over die primgetallen gaan? Tja. Ja. Meneer Om, Levry. Omdat dit een onderwerp was dat volgens ons toegankelijk was voor de, de medemens. Laten we het zo zeggen. De andere mensen zijn al een klein beetje uh, warm gemaakt voor de primgetallen... door het, het boek van... Uh, Paolo Giordano, de eenzaamheid van de priemgetallen. Dus iedereen vermoedde al dat er iets was met die priemgetallen. Dus dat is een van de dingen die die die we gebruikten als als argument om om nog een boek over priemgetallen te schrijven. We wilden het een andere ook de titel geven, de eenzaamheid van de priemgetallen, maar dan echt over priemgetallen. Ja. Uh, maar uh, dat hebben, dat is dat dat bleek moeilijk te liggen, maar. De Primgetallen, je kan zoveel interessante dingen vertellen over de primgetallen. De in, prim, vooral omdat de primgetallen ook iets echt mysterieus hebben. Er is, ze zijn echt van levensbelang voor de wiskunde. Geen wiskunde zonder primgetallen. Maar er is heel weinig geweten over de primgetallen. Er zijn heel veel raadsels die nog altijd omheen de primgetallen hangen. Waar wiskundigen al honderden jaren naar, naar oplossingen zoeken. Maar ze gewoon niet vinden. Ja, so, kunt u, kunt u een, een van die raadsels benoemen? Het bekendste raadsel, ik zal mijn collega het ja, woord geven. Ja, euh, een van de raadsels is bijvoorbeeld het uh, vermoeden van Goldbach. Ik, ik, ik weet niet of Paul daarmee wou beginnen, maar dat is een uh, heel eenvoudig te formuleren. Ieder even getal groter dan 2, dus te beginnen met 4, kan je schrijven als de som van twee priemgetallen. Wacht even. Acht nee, wat... is 3 plus 5. Ja. 10 is 5 plus 5. Pak een willekeurig even getal... Ik schrijf even mee. Hè? Uh, ja. 16 bijvoorbeeld is 13 plus 3. Ja, daar ben, ja, daar ben ik nog bij. Ja. Dus dat is eigenlijk wel straf. Uh, dat je uh, met twee priemgetallen door die op te tellen... altijd een willekeurig uh, even getal kunt bereiken. Dus meteen welk even getal kun je zo bekomen. Dat denkt men omdat men nog geen enkel tegenvoorbeeld ontmoet heeft... maar een ik bewijs ervan, hoe eenvoudig het ook lijkt... een ik bewijs heeft me gewoon nog niet gevonden. Dus, maar is, is er nu iemand op de wereld op zoek om dit te bewijzen... dat er twee primgetallen zijn die samen een oneven getal maken? <laughs> Ja, het, uh, de som van twee priemgetallen, dat is wel altijd even... maar het is het, uh, het omgekeerde dat zo vreemd is... dat ieder even getal de som is van twee priemgetallen, Dat is uh, juist een, uh, het probleem. En er zijn inderdaad honderden mensen ach achter aan het zoeken. De, uh, vooral jonge wiskundigen die nog heel ambitieus zijn... die willen dat probleem kraken. Dat heeft u niet meer? Uh, nee, die ambitie... <laughs> Die, die na naïviteit jammer genoeg niet meer misschien. Maar er zijn ook tragische verhalen bekend van mensen die zijn blijven zoeken. En die eigenlijk uh, een heel stuk van hun leven hebben opgeofferd. Gewoon om dat probleem te, uh, te vinden. Dus er, er gaat een soort fatale aantrekkingskracht ja. vanuit, van Van uh, problemen waar dat al eeuwen mensen achter aan het zoeken zijn. Ja, en ik ook... las over wiskundigen die dan met de formule komen. Die, die, die, die, die vrijwel meteen door iemand uh, wordt weerlegd. En, en die raken in een de depressie. Ja. Nee, ja, ik? ja, inderdaad. Uh, maar ik, de, nog in verband met dat vermoeden van Goldbach... wil ik nog even daarop terugkomen... want er is in het begin van het jaar wel een doorbraak geweest. Is daarom ook, dat is nog een andere reden... waarom wij dat boek eigenlijk nu schrijven. Omdat er dit jaar op het gebied van primgetallen... heel veel gebeurt in de wiskunde. Er heeft namelijk iemand het zwakke vermoeden van Goldbach bewezen. Dat zegt dat elk onevengetal... Groter dan 5, maar dat is geen belang. Elk oneven getal te schrijven is als som van 3 priemgetallen. Okay. Ik, dit... ik ga er even schrijven. Elk oneven, elk, ja. elk oneven getal is ja. te schrijven als een som van drie priemgetallen. Bijvoorbeeld oh. 7 is te schrijven als 2 plus 2 plus 3. Ja. En 11 is te schrijven als. Nu moet ik even denken, 7 plus 2 plus 2. Ja. Ja. Ja. Goed, is totaal, ik wil er duidelijk bij zeggen, dit is totaal nutteloos, wel. Ja. Ja. Het boek leest uh, snel, het, is ook wel, uh, het maakt wiskunde, het maakt cijfers, het maakt de prime getallen, hè, een beetje sexy, opwindend. Wij hebben hier in Nederland uh, de wiskundemeisjes, die uh, echt voor het vak wiskunde een lans breken. Is dat ook uh, de richting die u op wil? Absoluut. Ja? Absoluut. En... We, kennen, we kennen ook de wiskundemeisjes en inderdaad is het echt wel de bedoeling. Want de wiskundemeisjes hebben in Nederland heel veel uh, succes... Ze hebben heel veel gedaan gekregen. Ze zijn bekend, ze schrijven, ze schrijven nog. Het is, het is echt wel heerlijk van te zien wat zij allemaal gedaan hebben. En wij zijn daar, laten we zeggen, een afkooksel van. Wij proberen daar een afkooksel van te zijn. Wij zijn uh, waarschijnlijk... Uh, wij gaan nooit hetzelfde zijn. Nooit dezelfde, dezelfde dingen kunnen doen als zij... Uh, maar het is inderdaad wel de bedoeling van de wiskunde wat populairder te maken in Vlaanderen. Dat is ja. echt onze bedoeling. Het is daarom dat ik ook dat we, dat we lezingen geven over wiskunde aan niet wetenschappelijk geschoolde mensen... omdat we denken dat er heel wat te brengen is over wiskunde. dat de, inderdaad de saaie, de, het saaie beeld dat de mensen hebben van wiskunde... en het moeilijke beeld dat we hebben van wiskunde... dat we dat, dat toch een beetje kunnen bijstellen. Ja, en, en, moet, moet u dan thuis ook heel veel uitleggen over wiskunde? Uh, Thuis zitten wij allebei met een wiskundige echtgenote... dus daar moeten wij niet zo heel veel aan uitleggen. Het gaat alleen maar over primgetallen, <laughs> daar. Ja, ja. Dan doen we wedstrijd Wie de grootste primgetal gewonnen heeft, die, uh, die krijgt het toetje. Ah, dat zijn gezellige editjes, ik hoor ja, het al. Ja. Uh, heren, um, uh, ik dank u voor het gesprek en uh, voor het boek... Uh, de Pracht van de Primgetallen. Paul, Le Vry en Rudy Penne. Dank u wel. Ja, dank wij danken u, dank u ook. Het is vijf voor twaalf. Eindelijk hebben de Russen een officieel teken voor hun munteenheid. De roebel. Aan de telefoon Christian Boer, grafisch ontwerper. Goedenavond. Goedenavond. Hoe ziet dat eruit? Het symbool voor de roebel. Uh, ja, wat het uiteindelijk is geworden is een, een soort P met een uh, horizontale streep onder lus. En... Uh, nou ja, dat, dat is uh, na een verloop van tijd ge, uh, veranderd hierin. Ja. Uh, na het uiteenvallen van uh, Rusland in 1990 was er eigenlijk geen officieel symbool meer. Uh, tot 2007 dat uh, de Russische bank eigenlijk een wedstrijd heeft uitgeschreven. En uh, daar zelf een voorloper in heeft genomen door een P. En dat is het Cyrillische R. Uh, ja, de P is de R van roebel, ja. Ja. Van Roebel. Uh, de COPEC, zoals uh, de Russen dat zelf noemen, uh, genomen. En uh, eigenlijk hebben ze, de designers hebben online uh, een wedstrijd gehouden. En uh, daar kwam eigenlijk uh, die van uh, Artemy uh, Lebedev, uh, de P uh, met, met de horizontale lijn uit, als winnaar. En uh, die heeft eigenlijk altijd ondergronds een beetje doorgesudderd. Uh, bij de designers erg populair, totdat eigenlijk de bank uh, er niet meer onderuit komt. Hm. En uh, eigenlijk de P heeft overgenomen, uh, sinds vandaag. De P met een streepje is er. Uh, uh, uh, ja. Nog even kort Christian, want is dit een mooi ding? Is het mooi geworden? Um... Ik had eerst de eerste associatie mee met de, de christelijke P. Hè, met, de, met Ook met een uh, strepen door. Uh, maar ik moet zeggen, hij haalt nog een klein haaltje aan de onderste uh, lus van de P. Dus waardoor hij een beetje afstand doet. Uh, maar hij lijkt ook een beetje op de Cubaanse peso. Mm. En die heeft namelijk twee strepen. En ja, dan... dan uh, maar goed... Cuba en Rusland liggen natuurlijk ook bij elkaar. Maar, maar het verhaal daarachter is natuurlijk heel mooi. Ja, we hebben we dat... geen tijd meer voor. Ja. Christian, <laughs> we moeten eruit. Dankjewel. Morgen ja. ziet die Chris Keijner. Gute nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Jaar Casa Luna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Vrijdag vanaf middernacht met Van Jumors. En ik praat twee uur lang met mijn drie favoriete gasten van de afgelopen tien jaar. Bijzonder hoogleraar actief burgerschap Evelien Tonkens, architect Thomas Rauw en organisatiepsycholoog Kilian Wabou. We pakken een vel papier en schrijven aan een nieuw Nederland. Ja, Casa Luna, vrijdagnacht vanaf 12 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.